Woning. En um, ja, daar valt natuurlijk al heel wat over te zeggen. En um, nou, we hebben vakantie gehad, en uh, in de vakantie hoop ik dat het lukt om boeken te lezen. En dan heb ik uh, ook een boek gelezen, en dat is De familie van Jezus. En hierin worden uh, ja, de familieleden, vrienden van Jezus beschreven, die met hem meegaan in zijn reis. En um, ik vond dat wel heel wonderlijk, want het gaat heel vaak. Vanuit Jezus wordt alles verteld. Maar dit boek laat zien hoe Maria het allemaal heeft ervaren. En Jozef en Elisabeth zijn tante. En, uh, nou, ik was er wel door geraakt om hem zo op een andere manier te leren kennen. Dus hierbij een aanrader, de familie van Jezus. Dan leer je die ongewone koning op een andere manier kennen. je er wat meer van weten, schiet me straks uh, even aan. Ik wil graag aan het begin van deze dienst met jullie bidden. Heer God, dank u wel dat we weer bij elkaar mogen komen, om u en elkaar te ontmoeten. Heer, dank u wel dat dit ook in alle vrijheid kan. Heer, we kijken terug op een zomervakantie vol zon en hopelijk ook heel veel gezelligheid. Heer, dank u wel hiervoor. Heer, maar misschien is het niet voor iedereen een zomer van hoogtepunten geweest. Was er het gevoel van eenzaamheid, gemis of ook verdriet? Wilt u bij ons zijn die dat zo ervaren hebben? Heer, we willen u danken voor Marta en Elisabeth van Bentham. Dank u wel dat we als gemeente een beroep mochten uitbrengen en dat deze ook is aangenomen. Heer, wees bij hen, maar ook bij ons als gemeente in de tijd van voorbereiding en bevestiging. Heer, wees bij ons als gemeente hoe we hier zitten. Misschien zijn er nog mensen op vakantie, wees ook bij hen. Geef ons met elkaar een mooie eerste dienst, vol van uw heer. En wees bij de kinderen straks op hun eigen moment. In Jezus' naam. Amen. Ik wil jullie uitnodigen om te komen gaan staan. We gaan met elkaar drie nummers zingen. En jullie kunnen de tekst lezen op het scherm. Dan is nu het moment voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben vandaag twee groepen. De Veenhard Kruimels. Dat zijn de kinderen van 0 tot met 3 jaar. Die mogen mee met Wendy en met Tessa. En die mogen naar de ruimte... ...links naast de keuken en uh, daar hebben ze hun eigen moment. En dan hebben we de Veenhard Kids, dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4. En die mogen mee met Katinka, Arwin en Michelle. En nou, ik weet niet of je nog je jas aan moet trekken, maar zij gaan naar uh, de school hier verderop, naar de fontein. Daar hebben we een ruimte en daar hebben zij hun eigen moment. Ik wens jullie heel veel plezier. Dan wil ik jullie van harte uitnodigen om te komen staan voor het volgende nummer wil ik nog wel even zeggen de kinderen die in de dienst blijven als je wat kleur of te tekenen wil buiten in de hal ligt ook nog een blok waar je een, een puzzeltje of een kleur dingetje kan halen, dus als je dat wil van harte uitgenodigen om nog even te pakken Dan gaan we nog één nummer met elkaar zingen Ik wil Jan graag naar voren vragen. Hij zal zich voorstellen, de schriftlezing doen en ons wat moois gaan vertellen. Hele goedemorgen allemaal. Allereerst bedankt dat ik ben uitgenodigd om hier te komen. Het is een keer wat anders dan de meeste kerken waar ik kom. Ik heb net gebeden op de beat, dat heb ik nog nooit gedaan, tenminste dat zongen we in het lied. Nou, dat was de eerste keer van mij, beviel me wel, moet ik zeggen. Goed, ik ben Jan Hoijveld, zoals je net gezegd is. Ik uh, studeer nog in Kampen, ik ben daar bijna klaar. Daarna ga ik uh, op zoek naar een gemeente. Dat is soms lang zoeken en soms gaat het snel. Jullie hebben net een uh, predikant gekregen, zoals jullie ook net verteld is en zoals jullie ongetwijfeld al wel wisten. Van harte gefeliciteerd daarmee. Ik hoop uh, dat jullie een goede tijd hebben samen. Maar dat uh, komt volgens mij helemaal goed. Uh, ja, wat moet ik verder over mezelf zeggen? Ik, uh, ik ben 29, is misschien leuk om te weten. Dat zijn uh, soms wat mensen die al vragen hoe oud ik ben. Ik ben 29. Ik ben getrouwd. Soms willen mensen dat ook wel eens weten of ik nog vrij ben. Maar <lacht> goed, genoeg over mij. Laten we gaan lezen met elkaar. We gaan Lucas 19 lezen. Het thema van de dienst is Jezus, de ongewone koning. En daarvoor gaan we iets over het koningschap van Jezus lezen. De intocht in Jeruzalem. Ik lees vanaf vers 29. Toen hij Bedvagen en Bethanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. En zei tegen hen, ga naar het dorp dagins. Daar, daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt waarom maken jullie het los, Moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? Ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze gezien hadden. Ze riepen, gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het wel uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen, maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten je omzingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken. En je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij ging naar de tempel waar hij de handelaars begon weg te jagen. Terwijl hij hun toevoegde, er staat geschreven: "Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt." Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters en de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe, want het hele volk hing aan zijn lippen. Tot zover. Jezus komt als koning naar Jeruzalem. Er wordt ook geroepen dat hij koning is, door zijn leerlingen. Maar ja, wat is eigenlijk een koning? Wat maakt een koning nou tot een koning? Ik heb een paar plaatjes meegenomen. Dit is een koning. Dit is Genghis Khan, misschien ken je die. Dat leefde heel lang geleden, zo'n duizend jaar terug. En dat was de koning van het grootste rijk dat ooit bestaan heeft op aarde. Het rijk was zo groot, dat was van China tot aan Polen. En van het noorden van Rusland tot en met Turkije. Ongeveer de halve wereld was het Rijk van Chengis Khan. Dat is een echte koning, hè? Die heeft een groot rijk. Volgende. Dit was de koning van Thailand, koning Boemibol. En dat was de rijkste koning, waarschijnlijk, die ooit bestaan heeft. Althans, dat zeggen ze. Hij was zo rijk, las ik ergens, dat het onmogelijk was om het geld dat hij had in één leven uit te kunnen geven. Kon gewoon niet. Hoe je wat je ook probeerde. Nou, dan ben je rijk, hè. Een echte koning, die is rijk. Die heeft wat te besteden. Nog een koning. Deze is wel bekender. Queen Elizabeth. Zij is de langst zittende vorst sinds geen idee van Zij zit al zo lang op de troon, dat het een wonder is dat ze nog geen plaats heeft gemaakt voor haar zoon. Het is de vraag of die ooit op die troon gaat komen. Zij is niet te slaan van die troon. Een echte koning, koningin in dit geval, die blijft zitten. Die verlaat zijn troon niet. Dan een heel ander soort koning. Dit is koning Boudewijn. Dat was de koning van België. En dat is eigenlijk het minst een echte koning. Wat deed koning Boudewijn? Koning Boudewijn weigerde een wet te ondertekenen. De regering had een wet aangenomen en de koning moet dan even zijn handtekening zetten, anders is de wet niet geldig. Zo werkt het in Nederland ook. Er was een wet over abortus. En de koning zei van, ja dat doe ik niet aan mee, ik zet mijn handtekening gewoon niet dat ze een probleem in België, want hoe wat moet je nu? Ze hebben een wet aangenomen door de regering, maar de koning werkt niet mee. Hebben ze de koning voor één dag afgezet? De wetten doorheen gedrukt en daarna mochten we weer verder fijn doorregeren. Een nutteloze koning, een koning zonder macht, een koning die niks te zeggen heeft. Laatste plaatje. Koning Jezus. Wat is er zo bijzonder aan koning Jezus? Nou, koning Jezus heeft van alle koningen die er ooit geweest zijn, de meeste volgers, de meeste volgelingen. He, bijna een derde van de wereld loopt achter Jezus aan. Op hele verschillende manieren. Maar een derde van de wereld heeft iets met Jezus. Maar wat is er zo bijzonder aan Jezus? Wat maakt Jezus nou dan tot die echte koning? Waarom lopen al die mensen achter hem aan? Wat heeft hij dan te vertellen? Wat heeft hij te bieden? Gaan we kijken. Want als we kijken wat er allemaal met Jezus gebeurd is voor ons verhaal. In ons verhaal is hij echt een koning. Maar wat is er daarvoor gebeurd met Jezus? Heb ik op een rijtje gezet. Allereerst. Jezus is geboren in een stal. Dat is niet koninklijk. Vervolgens hoor je 30 jaar niks over hem. Dat kunnen we ons vandaag de dag niet meer voorstellen. Iemand die een beetje bekendheid heeft, zoals een koning. Nou, daar lees je van alles over op social media, in bladen, in kranten, weet ik het wat. Maar van Jezus hoor je 30 jaar lang niks. Ja, één keer hoor je iets. Als hij 12 jaar is, gaat hij naar de tempel. En dan zeggen ze: Zo, dat is een slimme jongen, zeg. Een hele slimme jongen. Maar ja. Hij luisterde niet zo goed naar zijn ouders. Is dat nou slim? En dan, op een gegeven moment, gaat hij vertellen. Hij trekt het land door door Israël en hij gaat vertellen over God, over zichzelf en vooral over het koninkrijk dat gaat komen. Hij komt een koninkrijk aan, maar hij zegt niet dat hij de koning is. Maar goed, de mensen krijgen wel door, het is een bijzondere man. Hier moeten we op letten. Dat is een bijzondere man. Misschien, misschien is het wel een profeet. En helemaal, als Jezus dan ook nog wonderen gaat doen. Zieken worden beter. Doden staan op. Geesten worden uitgedreven. Deze man komt van God. Dit is echt een profeet. We moeten naar hem luisteren. Maar hij is nog steeds geen koning. Tot ons verhaal. Nu komt hij als koning. Voor het eerst. Voor het eerst laat Jezus zien en laat Jezus toe dat hij een koning is. Hoe zat het dan met Jezus? Nou, Jezus stond altijd in de belangstelling. De mensen om hem heen, want ze wouden wonderen zien, ze wouden verhalen van hem horen. Jezus trok altijd publiek. Grote groepen mensen om hem heen. En hij moest altijd iets voor die mensen doen. Altijd verhalen vertellen. Hun zieke genezen. Ik heb dit. Mijn zoon is ziek. Ik heb hier last van. En dan kwamen ze allemaal naar Jezus toe. En Jezus maar genezen. Dag in dag uit. En nu is een van de weinige keren dat je leest. Dat Jezus iets voor zichzelf wil. Hij stuurt twee leerlingen weg. Omdat hij graag op een veulen wil zitten. Een veulen van een ezel. Jezus wil opeens iets voor zichzelf. Jezus komt nu als koning. En wat doet een koning? Een koning is niet alleen maar bezig met die mensen om hem heen, maar ook met zichzelf. Want een koning moet laten zien dat hij koning is. En dat doet Jezus ook. Hij stuurt twee van zijn gezanten op pad en die halen het ezel op. Maar die ezel is helemaal niet van Jezus. Die is niet van zijn leerling en die is van iemand. En Jezus zegt, ah oh, dat maakt niet uit. Ik ben koning en op mijn gezag kun je alles pakken wat je pakken wil. Als ik het maar zeg. Oké, okay, leerlingen dat doen. Pakken die ezel en ja hoor, daar komt de eigenaar. Hé, hey, blijf daar eens af. Die is van mij, dat denk je wel niet. Uh, ja, de heer, de, de koning, heeft hem nodig. En dan lees je er helemaal niks meer over. Blijkbaar is het dan goed. Een koning die heeft dat gezag, die kan gewoon pakken wat hij pakken wil. Is dat dan netjes? Is het dan netjes wat Jezus doet, zomaar een ezel pakken? Hij heeft het nu even nodig, maar je leest ook niet dat hij hem weer netjes terugbrengt of zo. Geen uh, bedankje, niks. Oh, pakken. De Heer heeft het nodig. Klaar. Misschien is het wel niet netjes. Moet een koning netjes zijn? Moet Jezus per se netjes zijn? Wat in elk geval duidelijk is, Jezus heeft deze ezel nodig. Want zonder een ezel kan hij geen koning zijn. Let maar op. Jezus gaat op de ezel zitten en al die mensen om hem heen, zoals altijd, die staan er. En in de plaats dat je Jezus moet zoeken tussen de drommen mensen, zie je nu één iemand die er bovenuit steekt. Dat is Jezus. In het midden zit de koning en die steekt boven de rest uit. Dat is een koning. Die steekt er bovenuit. Die kan je zien. En die wil ook gezien worden, de koning. Dat doet Jezus nu. Op een ezel. Ja, op een ezel. Kom nou. Wat is er nou groots aan een ezel? Wat heb je nou op een ezel? Als je nou aandacht wil en de oog op je gericht wil, dan zou ik niet op een ezel gaan zitten. Echt niet. Weet je wat ik zou doen? Oké, okay, Je hebt in die tijd geen auto's en dergelijke, maar wat ik zou doen? Mooie paarden, grote wagen. Daar zou ik in gaan zitten. Een paar van die, van die knechten eromheen, die de mensen bij me weghouden. Iemand die ervoor loopt en die daar heel hard roept, hier komt de koning. Dat zou ik doen. Dan heb je pas de ogen op je gericht. Hè? Dat is pas groots. Maar Jezus doet dat niet. Jezus is wel koning en dat wil hij duidelijk maken. Maar Jezus, ja, Jezus pakt niet zo groot uit. Jezus is een koning, maar wil toch nederig blijven. Bovendien gaat het hier ook over in het Oude Testament. In het Bijbelboek Zachariah staat het volgende. Ik heb dat niet op de biemen, dat ben ik vergeten. Moet je even goed luisteren. Er staat, juich Sion. Jeruzalem schreeuwt uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Zachariah had het al gezegd. De koning komt op een ezel. En geef maar eerlijk toe, een echte koning, ach, als je echt koning bent, dan heb je toch al die grootste pracht en praal ook niet nodig. En zo rijdt Jezus naar Jeruzalem. Als een koning. En zijn leerlingen juichen en de mensen omheen juichen. Ze maken een soort rode loper van hun jassen richting Jeruzalem. En daar gaat hij. En je denkt, nu gaat er iets gebeuren. Hè? De koning naar Jeruzalem. Jeruzalem is niet zomaar een plek. Hè? Jeruzalem is in de Bijbel is dat de koningstad. In Jeruzalem, daar gebeurt het. Als jij zegt, ik ben koning en je gaat naar Jeruzalem, dat betekent dat je de troon op gaat eisen. Dat betekent dat hij de Romeinen, die op dat moment heersen in het land, de deur uit gaat gooien. Weg ermee. Dat gaat Jezus doen. Dat denkt iedereen. Dat gaat hij doen. Maar wat doet Jezus als hij Jeruzalem ziet? Jezus gaat huilen. Eerst alle moeite gedaan om te laten zien dat hij koning is, om vervolgens te gaan huilen. Jezus is wel koning, maar hij is geen gewone koning. Wat moet dat gedaan hebben met die mensen om hem heen? Stel je voor je was daarbij, je liep bij Jezus en je dacht nu gaat Jezus ingrijpen, nu gaat Jezus wat doen. En je schreeuwt voor die koning. Hier komt de koning. En Jezus moet huilen. Oké. Okay. Iedereen gaat ervoor, behalve de koning zelf. Er zit een potje te janken op zijn ezel. Wat nu? Ja, wat moet je eigenlijk met die koning? Wat moet je nou met een koning die huilt? Stel dat, dat Willem-Alexander nu alle ogen op zich gericht zou weten. En die zou tv-tijd kopen, krijgen, weet ik het hoe hij dat doet camera's op hem gericht, heel Nederland kijkt en hij heeft nog in drie woorden gezegd of hij barst in tranen uit en niemand begrijpt waarom want dat is zo hè Jezus doet het wel en hij zegt wel dingen over Jeruzalem maar niemand begrijpt het hij heeft het over dingen die in de toekomst liggen, dat begrijpt niemand dat is niet koninklijk toch Hij heeft wel gelijk met wat hij zegt trouwens. Jeruzalem gaat eraan. Dat is zijn boodschap in het kort. En dat vindt hij verschrikkelijk. Jeruzalem wordt platgebrand. Geen steen wordt op de ander gelaten. Gebeurt ook, ongeveer veertig jaar later, gaat Jeruzalem er ook aan. Maar we hebben dus een koning die op weg is naar Jeruzalem. En die er niet gaat voorkomen dat zijn stad, zijn koningsstad eraan gaat het eerste waar deze koning zich bij neerlegt is dat de stad naar de Filistijnen gaat deze koning gaat zijn eigen stad niet eens verdedigen wat een koning is dat waarom niet waarom doet hij dat niet Waarom legt Jezus zich er nou gewoon bij neer dat Jeruzalem eraan gaat? En het was natuurlijk niet alleen die stad die dan kapot gaat, de huizen en weet ik het wat. Al die mensen, er zijn ontzettend veel doden gevallen in die oorlog. Waarom doet Jezus daar niks aan? Hij is toch de koning? Hij komt toch als koning naar die stad? Dan moet hij toch die mensen helpen? Jezus zegt, ze willen mij niet kennen. Ze zien het voor zich. Ze hebben de vrede voor zich. Maar ze hebben het niet door. Als je hetzelfde verhaal leest in Matthäus, dacht ik, dan zie je ook dat Jezus de stad binnenkomt op zijn ezel. En dat de mensen die in Jeruzalem wonen naar de vensters toe lopen in een huis. Wat zie je aan de hand? Wat zit voor lawaai? Hou eens op. Ze snappen het niet. Ze zien het niet. Ze hebben het niet door. En een koning kan niet regeren over je als hij geen erkenning krijgt. Jezus kan jouw koning niet zijn als je hem niet erkent als je koning. Dat doen ze in Jeruzalem niet. En dus gaat Jeruzalem eraan. Doe jij dat niet, vroeg of laat is het met je gedaan. Maar de bedoeling is natuurlijk dat je het wel doet. Want Jezus is een vredekoning. Hij komt vrede brengen. Ja, hoezo vrede? Er is toch oorlog, veertig jaar later? Niks vrede. Jezus brengt ook niet zomaar vrede tussen volken en naties. Dat is niet het eerste waar Jezus op uit is. Dat wilde hij uiteindelijk ook wel. Maar het is niet het belangrijkste. Jezus begint waar het om gaat. En daar kun je ook zien wat Jezus doet. Als Jezus de stad binnenkomt, dan gaat hij niet naar het paleis om de troon op te eisen. En dan jaagt hij die Romeinen niet weg. Weet je wat Jezus doet? Hij komt de stad binnen en hij gaat naar de tempel. Het is geen aardse koning, het is een hemelse koning. De tempel, daar woont God. Daar is Jezus koning in de tempel. Jezus is een ongewone koning en hij doet niet wat wij verwachten Jezus is in de tempel. Hij neemt iedereen die hem volgt mee naar het huis van God. Mee naar God. Dat is wat deze koning doet. Deze koning brengt al zijn volgelingen bij God. Wil je vrede? Wil je leven? Wil je dat het goed gaat? Alles wat je wil, kun je alleen vinden bij God. En wat gaat hij doen? Hij komt bij die tempel en... Nou ja, even, ik heb een plaatje van de tempel ook. Zo zag ongeveer de tempel eruit in die tijd. Uh, kijk even naar de gebouwen eromheen. Je, kan, je ziet er niet heel veel. Maar die zijn veel kleiner dan die tempel. De tempel was echt een enorm complex midden in Jeruzalem. Met een enorm plein eromheen. Waar echt de hele dag het vol was met mensen. Echt duizenden mensen waren daar dag in dag uit. En wat dachten bepaalde mensen die spullen verkochten, de, de, de marktmensen zeg maar, die dachten, weet je, ik kan mijn kraampje wel lekker aan de straat zetten. Maar weet je waar pas veel mensen zijn? Bij die tempel. Weet je wat ik doe? Ik zet op de tempelplein mijn kraampje neer en daar ga ik mijn geiten verkopen. Nou, dat deed de geldwisselaar ook. En de brood verkopen. Iedereen. Hey, tempelplein stond vol met kraampjes van mensen die iets wilden verkopen aan de mensen. Heel slim. Hey, je zoekt de mensen op als je iets wil verkopen. Maar ja, het was niet de bedoeling van de tempel. Althans, dat vindt Jezus. En Jezus gaat het hele tempelplein over. En schopt al die dingen omver. Alles wat tussen God en de mensen in staat, schopt Jezus omver. Want hij haalt alles weg wat tussen jou en God instaat. Dat doet Jezus. Elke verkoper, elke persoon, elk kraampje. Alles. Maakt niet uit wat het is. En het doet hij, oh, hij vraagt niet lief van haar, zouden jullie weg willen gaan? Want dit is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Nee, hup, Omgooien, kapot trappen, mensen op straat zetten. Hij doet het echt hardhandig. Hij zorgt ervoor dat de weg naar God helemaal vrij is. Dat doet Jezus. Dus Jezus maakt niet het land vrij van de Romeinen. Jezus maakt de weg naar God helemaal vrij. Helemaal. Hij wil je echt bevrijden. En je zit niet gevangen in een land of in een politiek regime. Het enige waar de mens in gevangen zit, is in zijn belangen op deze aarde. En ze verlangens van deze aarde. Als dat alles voor je is, zit je daarin gevangen. En Jezus wil je vrijmaken ervan. Hij maakt de weg voor je vrij helemaal naar God toe. Want wat wij verlangen, is niet helemaal hier te krijgen. Wie Jezus verlangt, weet dat hij dat nooit 100 hier gaat krijgen. Je moet bij God zijn. Je moet naar de tempel. Je moet... Naar de kerk. Dan kan je je afvragen of de kerk hetzelfde is als de tempel, maar de kerk is ook een huis van God. Als het goed is, kan je een kerk binnenlopen en kan je daar iets van God ontmoeten. Als het goed is, komen de mensen dan naar je toe en kunnen ze iets laten zien, al is het maar een klein beetje, van wie God is. En Jezus zorgt dat dat kan gebeuren. Jezus zorgt dat jij ook bereid bent om dingen van jezelf op te geven, om dat te laten zien. Dan kan je zeggen, oh, dus ik moet nu heel veel laten zien van Jezus. Dat is mooi, dat is fijn, dat is goed. Maar het hoort ook rustig aan. Hè? Jezus maakt de weg vrij naar God. Jij kan dat niet doen. Jezus kan jou wel gebruiken. En laat je ook maar gebruiken. Maar als je denkt dat je het zelf kunt doen, ja, dan trap je juist weer in die val. Je kunt het zelf niet doen. Je moet achter Jezus aan. Vind daar ook je rust in. Je hoeft het zelf niet te doen. Jezus doet het helemaal voor je. Loop gewoon achter hem aan. Jezus maakt de hele weg vrij. Nu zie je dat het ook nodig is, dat hij koning is. De tempel had namelijk zijn eigen politie, de tempelpolitie. En iedereen die stennis kwam schoppen op tempelplein, werd buiten het terrein geplaatst. Dat mocht niet, het moest gaan zoals het ging, geen gekke dingen. Alleen als je een koning bent en als je dat gezag hebt, kun je zorgen dat er iets verandert in de tempel. Alleen de koning zelf kan het veranderen in het huis van God. De tempelpolitie doet helemaal niks tegen Jezus. Ja, je leest wel dat er bepaalde hoge pieven die willen hem uit de weg ruimen. Maar ze zijn ook bang, ze durven het niet. Maar ja, wie durft er zomaar de koning wat aan te doen? En weet je wat ook leuk is? De volgende dag... Zijn al die kooplieden weg. Dan gaat Jezus weer naar de tempel. En in plaats van de dagelijkse boodschappen gaan al die mensen toch naar de tempel om nu om naar Jezus te luisteren. En in plaats om hun spullen te verkopen gaan die mensen nu toch naar de tempel om naar Jezus te luisteren. Jezus heeft hun weg vrijgemaakt. Naar God toe. De mensen hangen aan zijn lippen. staat er. Ze hangen gewoon aan zijn lippen. Ze kunnen niet meer zonder Jezus. Ze moeten het horen. Alles wat, ze horen, wat hij zegt, vinden ze geweldig. hele tempelplein weer vol. Het is stil geworden, zoals Jezus wou. En waarvoor zijn ze stil? Stil voor de koning. Stil voor God. Dat is het mooiste wat Jezus doet. Hij doet niet zomaar iets. Hij probeert niet maar wat. Hij bereikt de mens... Hij bereikt iedereen die die wil bereiken. Misschien zit je hier nu en denk je, ja, dat is mooi dat Jezus dat doet. Maar hoe weet ik nou of ik bereikt ben? En, ach ja, misschien wil ik eigenlijk helemaal niet bereikt worden. Hè, Jezus vind ik een prachtige figuur, heeft allemaal goede dingen gedaan. Maar ik blijf het liefst een beetje op de zijlijn. Maak het niet te groot. Jezus volgen vraagt geen grote dingen van je. Jezus volgen vraagt geen compleet ander leven van je. Jezus zegt, doe maar gewoon de dingen die je doet in de samenleving. Doe het maar gewoon. Doe het maar gewoon. Doe het op mijn manier. Doe het niet voor jezelf, maar kijk om je heen. Net als Jezus. Ik maak de weg vrij voor al die mensen om me heen. Dat is mijn taak, zegt Jezus. Ik maak de weg naar God vrij. Ik maak het vrij. Dat hoef jij niet meer te doen. Ik doe dat, jij volgt mij. En laat maar gewoon zien aan de mensen dat je mij volgt. Dat kan door Jezus koning te roepen, net als de leerlingen. Dat kan ook gewoon door in de stoet te gaan, met al die mensen wereldwijd mee te gaan met Jezus. En dat valt op. De mensen hier overal, die zien het wel. Die zien wel dat elke zondag hier weer mensen zitten. Die zien wel dat jij iets hebt met bepaalde mensen uit de buurt. Wat zij niet hebben. Dat zien ze heus wel. En dan doe je het al hè. Dan ben je Jezus al aan het volgen. Meer is het niet. Geef je daaraan over. Meer is het niet. Maak het niet te groot. Want het grote dat doet Jezus. En wij volgen in het kleine. Amen. We gaan nu uh, luisteren naar een lied. Ik wil graag gaan met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel... Dank u wel dat we mogen weten dat u onze koning bent, de koning van hemel en aarde. Dank u wel dat u altijd bij ons bent, bij blijdschap en verdriet. Dat u ons helpt in elke situatie. Of we dit nu bewust ervaren of dat u soms heel ver weg lijkt, Heer, u bent altijd om ons heen en leidt ons leven op uw manier. Heer, er gebeurt veel in de wereld, overstromingen, aardbevingen. Bosbranden, vermissingen, onderdrukkingen, mensen op de vlucht. Heer, er is zoveel in de wereld om bij stil te staan. Heer, help daar waar u zo hard nodig bent. Heer, wilt u in het bijzonder bij de gemeente in Alkmaar zijn? Afgelopen zomervakantie is daar hun dominee, dominee Greving, is uh, tijdens zijn vakantie in Zwitserland overleden. Heer, hij laat daar vier kinderen na en een gemeente... Een missionaire bevlogen voorganger die er niet meer is en die hopelijk bij u is. Hier wilt u daar zijn. Heer Jezus, de scholen in Midden-Nederland gaan ook weer beginnen. Zo ook in deze gemeente. Wilt u bij alle kinderen zijn, klein en groot. En kracht en wijsheid geven voor het nieuwe schooljaar, de nieuwe klas, de nieuwe school of opleiding. Wees bij hen en wees ook bij alle leraren die weer voor de klas mogen staan. Heilige Geest, geef ons alle hoe we hier zitten, uw liefde, uw kracht en bovenal uw leiding. In Jezus' naam. Amen. Dan uh, heb ik nog een aantal mededelingen. Het zijn er uh, steeds meer geworden, maar ik hoop er vlot doorheen te gaan. Allereerst het uh, bloemetje wat hier achter mij staat. De kerk geeft elke week een, een bloemetje weg om uh, ja, mensen of verenigingen of Iemand een hart onder de riem te steken of te feliciteren met iets wat ze meemaken. En um, vandaag gaat het bloemetje naar de Fonteinschool, hier verderop. Waar de kinderen ook hun eigen moment hebben om, uh, om hen te bedanken dat we daar de ruimte mogen gebruiken. En uh, hen een goed uh, schooljaar mogen wensen. Dan um, ja, is het al genoemd, we hebben straks een lunch met elkaar. Dat is niet hier in de kerk, maar dat is bij Peter en Bea, Tuinerslaan. Heb je nou nog niet opgegeven, voel je van harte welkom, mag altijd nog. Dan nog een verzoek van de oudste raad. Als het goed is, hebben jullie allemaal een mail gekregen. Als je normaal ook de nieuwsbrief ontvangt, heb je deze brief ook gekregen. Daarin uh, wordt verzocht om een reply te doen. Misschien staat het in je spam of ben je nog vergeten te reageren. Maar als je niet reageert, krijg je geen nieuwsbrief. Dit in verband met de wet van privacy, etcetera, wat allemaal gestart is. Dus denk er nog even aan om erop te reageren. Dan uh, ontvang je deze week weer een nieuwe nieuwsbrief. Dan 16 september is de actie kerkproeverij. En mensen kunnen dan vrienden, buren, bekenden kunnen ze uitnodigen om eens kennis te maken met de kerk. Dat uh, willen wij als gemeente ook doen. En je kunt daar iedereen voor uitnodigen. Er worden folders gemaakt, posters gemaakt. En als het goed is, is die van, vanaf volgende week. Kun je die meenemen en mensen uitnodigen. Hou het in gedachten. Misschien dat je al iemand weet. Dat je denkt, ja, die wil ik wel eens meenemen naar onze kerk. Om gewoon eens kennis te maken. Op 28, of 26 september start de Alpha cursus. En ik heb daar net voor de dienst een heel mooi kaartje van gekregen de Alpha cursus acht avonden en één zaterdag kennismaking met geloof voor mensen die er voor geïnteresseerd zijn of die weer willen weten van hé, hey, wat is het ook alweer nodig een uit ze zijn van harte welkom om, uh, ja, om eens mee te denken van wie is Jezus en wat is eigenlijk geloven de Alpha cursus 26 september en Ewoud, Robert en Gerda die gaan hem leiden en uh, ik heb begrepen dat ze er al druk mee bezig zijn en uh, Schiet hen aan als je mee wilt doen, als je iemand kent. Vraag het en neem dan ook uh, dit kaartje mee. Laatste mededeling is de collecte. Als het goed is gaat het voor MS Anders. En, um, deze is aangedraagd voor Mia. MS Anders die uh, geld uh, samelt geld in voor weekenden weg uh, voor kinderen die een ouder hebben die MS heeft. Dus uh, van harte bij u aanbevolen. Zo, de kinderen zijn ondertussen terug. We gaan nog één nummer met elkaar zingen. Ik wil jullie uitnodigen om te komen gaan staan. Gaan we nog één nummer zingen met elkaar. Dan uh, mogen we de zege ontvangen. En dan is er lekker koffie en thee. En kunnen we lekker bij praten. We hebben weer een nieuwe week voor ons en een nieuw seizoen. En dat is een seizoen waarin God met ons meegaat. En daarvoor geef ik jullie allemaal zijn zegen. God is altijd bij je met zijn liefde. Zijn zoon Jezus is altijd bij je met zijn genade. En de geest leeft in je. En daardoor zijn jullie één. Amen.